Goedenavond iedereen, van harte welkom en bedankt dat u hier bent vanavond. Ik ben Sofie Dekking, ik ben de directeur van het VAI en het doet mij nog altijd ontzettend veel deugd om mensen in het echt te kunnen verwelkomen uh, op een van onze evenementen. De tentoonstelling die we vanavond openen is de uitkomst van een bouwmeesterlabel. Eén keer per jaar lanceert de Vlaams bouwmeester een oproep aan ontwerpers voor een ontwerpvoorstel. Belangrijk in de bouwmeesterlabels is het gegeven dat de ontwerpers zelf de initiator van de onderzoeksvraag zijn. Op die manier wordt er vertrokken vanuit een vrijheid. Een vrijheid waarin een vraag gesteld kan worden en waarmee het onderzoek gevoerd kan worden. Los van opdrachtgevers of andere stringente condities. En dat maakt dat er ruimte ontstaat om een transversaal, los van beleidskaders en wetten, onderzoek te voeren om vanuit onverwachte invalshoeken naar een ruimtelijk vraagstuk te kijken. En die vrijheid is iets om te koesteren. Het is vaak door uit het bestaande systeem te stappen en de vraag anders te formuleren dat er nieuwe inzichten kunnen ontstaan die vervolgens de bestaande systemen effectief kunnen beïnvloeden. In 2019 de Bulk bulkarchitecten een voorstel in voor een bouwmeesterlabel. Ze wilden integraal onderzoek doen naar open constructies in de ontwerppraktijk in Vlaanderen. En met open constructies verwezen ze naar gebouwen die een lang leven beschoren zijn en die in staat zijn om verschillende functies en programma's op te nemen. De gebouwen zijn robuust. Ze drukken de ambitie uit van een lang leven en ze willen dienstbaar zijn voor verschillende generaties gebruikers. En daarmee zijn ze tegenovergestelde van wegwerparchitectuur... Duurzaamheid en aanpasbaarheid zijn sleutelbegrippen om over deze gebouwen te spreken. In het voorstel refereerde Jasper Pognier van Bulk Architecten naar de open constructies van Habrake en de intelligente ruïne van Bob van Reet. Hij stelde echter vast dat de hedendaagse reguliere bouwpraktijk eigenlijk eerder drempels opleggen om tot die intelligente ruïnes, ruïnes excuseer of open constructies te komen. En daarom formuleerde hij twee onderzoeksvragen. Wat gebeurt er wanneer niet het programma van eisen centraal staat bij een architectuuropdracht? En wat als ingenieurskunst en de constructie zelf ook volwaardig architectuur wordt? Met andere woorden, hoe zit de rolverdeling tussen ingenieur en ontwerper? En hoe zit de verhouding tussen constructie en programma? Het onderzoek hanteerde verschillende methodieken... Enerzijds werd er in juni 2021 een expertmeeting georganiseerd waarin alle actoren die een rol spelen in het ontwerp en het bouwproces vertegenwoordigd waren. Anderzijds werd in de architectuurgeschiedenis gedoken en zorgde plaatsbezoeken voor een register van inspirerende voorbeelden. Ik wil Jasper en zijn collega's Tom Verstraten, Koen van Bokstal, Tom Vermijlen, Karel Truijen en Kate Kerkhofs van Bulk Architecten uitdrukkelijk danken voor hun werk en de fijne samenwerking. Dank ook aan Steven de Kloet van AG Vespa voor de bijdrage en de samenwerking rond dit project. Bedankt ook alle deelnemers aan de expertmeeting hier in juni in de Singel en de gesprekken die eraan vooraf zijn gegaan en die het onderzoek hebben gevoed. Uiteraard ook een heel warme dank aan de Team Vlaams Bouwmeester voor de samenwerking van de bouwmeester, rond de bouwmeesterlabels. Die bestaat nu enkele jaren en we hebben recent het uh, engagement naar elkaar uitgesproken om dat te continueren. Heel fijn dus. Ik dank ook heel graag mijn collega's van het VAI, in het bijzonder Tinne, Poot en Eva Pot. Ook de techniekers van de single deden weer puikwerk. Dank je wel daarvoor. Vanavond zijn er twee panelgesprekken. En ik bedank Edith, Edith Wouters, die de moderatie op zich wilde nemen. Edith is ingenieur-architect, ze is uh, artistiek-coördinator van Arthur in de Kempen en ze is ook consulent bij Capacité. En ik dank alle panelleden van vanavond en Edith zal ze aan jullie voorstellen. Voor de tentoonstelling wil ik ook nog uh, Van de Moogtel bedanken. Studio Specht voor de grafisch vormgeving en Fasim en Christophe Oosterlink voor de knoopinstallatie. Er volgt in het voorjaar, waarschijnlijk in maart 2022, nog een publicatie waarin de onderzoeksresultaten gebundeld worden. En daarover laten we u tijdig meer weten. Ik wens iedereen een heel boeiende avond toe. Dankjewel, Sophie, voor die mooie introductie. Het is met plezier dat ik vandaag uh, de gesprekken in goede banen zal proberen te leiden. Uh, welkom aan alle sprekers alvast. We vroegen voorafgaand aan de sprekers om, van vandaag om een beeld te selecteren dat voor hen uh, de essentie weergeeft van wat zo'n robuust open gebouw dan wel betekent, waarover Bulk Architecten een onderzoek heeft uh, ingericht. Aan de hand daarvan plannen we dus twee gespreksronden. De eerste zal meer gaan over hoe je zo'n uh, zo robuust gebouw ontwerpt. De tweede zal meer uh, zich toespitsen op uh, het realisatieproces van zo'n gebouw. Uh, en We gaan dat dan doen met Acturo als een gebruiker, als een projectontwikkelaar en een opdrachtgever. We voeren de gesprekken grotendeels in het Nederlands. De eerste gespreksronde zal voor een deel in het Engels gebeuren, om het gesprek met onze internationale sprekers wat te vergemakkelijken. Ik geef graag mee dat er ook ruimte is voor vragen na elke gespreksronde. Dus ik nodig jullie daar van harte vooruit om zeker mee deel te nemen aan dat gesprek. Naast mij zitten de eerste sprekers dus al. Erik Wiers, Vlaams bouwmeester, die hoeft waarschijnlijk geen verdere introductie. Mario Rinke, of ja, Olof Grip zal ik eerst nemen. Hij is architect en directeur bij General Architecture, een bureau in Stockholm. Hij werkte samen met bulkarchitecten aan een project Cadix eh, B6, waarover je straks waarschijnlijk meer hoort. En General Architecture heeft onder meer ervaring in massief houtbouw en bij het herbespannen van bestaande gebouwen. Mario Rinke, hij is bouwkundig eh, burgerlijk ingenieur met een fascinatie voor constructie in architectuur. Hij was eerder actief in onder meer Zwitserland en Londen en hij als onderzoeker en als docent en momenteel is hij onderzoeker en docent aan de Universiteit Antwerpen waar hij een aantal studentenstudio's begeleidt, waar hij focust op architectuur en structuur en de aanpasbaarheid in de tijd, helemaal on topic van vandaag. Hij publiceerde vrij recent ook een boek, The Bones of Architecture, dat focust op de constructie in hedendaagse architectuurontwerpen. En dan is er Jasper Ponnier, de, degene die het onderzoekstraject heeft begeleid, of geleid zelfs, denk ik, hè, dat ik mag zeggen, Jasper. Misschien kan je eerst even aangeven wat voor jou robuuste en open gebouwen dan wel zijn. Ja, uh, dank je, Edith. Uh... Uh, dus um, er zijn eigenlijk veel, en zoals je net al zei, er zijn veel um, mensen bezig met dit onderwerp en ook bezig geweest. Er zijn ook veel termen die worden gebruikt. Um, ik kan ook zeggen dus slimme structuren, uh, drager en inbouw, de intelligente ruïne. Um, wij gebruiken um, hier uh, gebruik je de termen robuust en open. Uh, dat vinden we interessante termen die elkaar eigenlijk aanvullen, omdat um, robuuste... Gebouwen, dat gaat eigenlijk over het, um, uh, stevige gebouwen... die tegen veranderingen in de tijd, tegen de tijds bestand zijn. Die lang mee kunnen gaan, die daardoor duurzaam zijn. Um, en die uh, veranderingen kunnen weerstaan. Die misschien ook crisissen kunnen weerstaan. Um, maar dan is er... Hè, dus het gaat een beetje over weerstand um, uh, kunnen bieden en, en, en robuust zijn. Maar dan is er ook de term open. Uh, dat voegt daar eigenlijk iets aan toe. Dat is niet alleen daartegen bestand zijn, maar misschien ook voor openstaan. Um, en veranderingen uh, kunnen verwelkomen om er eigenlijk uh, misschien beter van te worden en om mee dat verhaal te schrijven. Uh, een verhaal wat uh, gaat over ja, een gebouw wat een lang leven heeft, hè, wat, uh, waar um, uh, mensen, dat door mensen wordt gebruikt, dat in een collectief geheugen komt. Uh, en dat wordt dan ook gemaakt. Uh, die herinneringen en die, die betekenis, die wordt eigenlijk gevormd tijdens de levensduur van dat gebouw. En een openheid die, die draagt er eigenlijk wel aan bij. En die, die is dus een, een, een belangrijk onderdeel mm -hmm. daarvan. En van waar die fascinatie voor die robuuste en open gebouwen, hoe zijn jullie gestart met het project, hoe komt het? Um, wij zijn um, uh, daarmee gestart, omdat uh, zoals Sofie net ook al uh, aangaf, wij, um, we zien eigenlijk een aantal uh, kwaliteiten die daaraan bijdragen. Een heel belangrijke kwaliteit is um, overmaat in die gebouwen. Um, een overmaat in ruimte, in hoogte, in plan, in, uh, in mogelijkheden eigenlijk. Uh, in draagkracht kan ook. Um, ook nog andere zaken natuurlijk. Um, een, bepaalde, een goede circulatie draagt eraan bij die meer dan logistiek, maar ook uh, bijdraagt aan de, collectieve, uh, aan de collectiviteit. Um, de implanting van een structuur op een site, uh, wat eigenlijk de figuur vormt. Niet alleen gaat het over het gebouw, maar ook over de ruimte eromheen natuurlijk. De publieke ruimte, de betekenis in de stad. Um, en um, natuurlijk zijn er is er ook een soort van aspect van dierbaarheid. Uh, bepaalde details of materialen. Uh, bepaalde, een folie kan het ook zijn. Uh, iets bijzonders. Um, wat misschien niet direct met die structuur te maken heeft, maar toch uh, dat soort van op smaak brengt. Um, en wij merken vaak in de praktijk dat... Um, ...dat vooral een aspect van overmaat eigenlijk niet altijd te realiseren is... ...dat dat best moeilijk is... Um, ...omdat er natuurlijk... Ja, er zijn economische voorwaarden... ...die ervoor zorgen dat dat eigenlijk, ja, dat dat eigenlijk moeilijk is... Um, ...dus dan gaat het over kosten... ...om overmaat te realiseren... ...versus die lange termijnwaarde... Um, ...natuurlijk de nadruk op het programma... ...die uh, misschien... Um, um, ...het zicht een beetje vertroebelt op de grotere structuur... Um, en die nogal op de details ingaat, die er misschien ook wat minder toe doen uh, soms. Um, en, en ook uh, ja, in de samenwerking met, uh, met andere partijen, en dat kan zijn de ingenieur, uh, maar ook, uh, eigenlijk ook aannemers kwamen gaandeweg het traject achter. Um, en uh, misschien ook gebruikers, uh, maar, maar zeker ook in, uh, ingenieurs, uh, blijven er misschien dingen liggen. Uh, dus uh, door iets niet integraal te bekijken, blijven er misschien kansen liggen op het uh, vlak van structuur. Mm -hmm. Maar er was een concrete aanleiding ja. en dat was een ontwerpwedstrijd van AG Vespa? Ja, dat was inderdaad een concrete aanleiding. Ja. <laughs> en, dus er was een ontwerpwedstrijd van, van AG Vespa, dat was de Calix B6. Dat was eigenlijk een heel interessante opgave die die, die zaken eigenlijk aan, de orders, uh, aan de kaak stelde. Um, het was een opgave namelijk voor een, een kantoorgebouw zonder echt concrete invulling. Um, waarbij de ingenieur aan de kant van de bouwheer aan tafel zat, en de ontwikkelaar. Um, en een concept meegaf wat we in vraag konden stellen of op verder konden gaan en uh, waarbij uh, expliciet werd gevraagd om een casco te ontwerpen en dat viel eigenlijk samen met uh, um, een mogelijkheid om een, een, een voorstel te doen voor het label en in het label konden we die vraag eigenlijk verdiepen. Oh ja, en dan zijn jullie een onderzoek gestart en, ja. en hoe heb je dat aangepakt? En, en hoe, je hebt een aantal gebouwcases geselecteerd en op basis waarvan heb je die geselecteerd? Hoe heb je die gevonden? Ben je die in archieven gaan, gaan onderzoeken? Zijn die zomaar tegemoet gekomen hoe, hoe is dat uh, gebeurd? Uh, we hebben inderdaad uh, ja, gebouwcases uh, uh, gezocht. Uh, we, hebben, we hadden natuurlijk een, een aantal referenties uh, in ons hoofd. Uh, referenties die we ook wel vaker gebruiken. Um, van, uh, van goede, robuuste, open gebouwen. Um, en we hebben eigenlijk een selectie geprobeerd te maken, uh, die tegelijkertijd uh, uh, smal is gedefinieerd, maar ook uh, breed, laat ik zeggen. Um, dus het zijn allemaal gebouwen met een open, uh, robuuste structuur. En we hebben ons beperkt tot veelal gebouwen met een dragend gebouwskelet omdat dat eigenlijk een goede combinatie is van robuustheid en openheid. Maar daarbinnen hebben we wel gezocht naar verschillende typologieën, verschillende stijlen, verschillende bouwjaren, verschillende eerste invullingen en programma's, um, om eigenlijk de rijkheid van die, van die opgave um, aan te tonen. Het onderzoek is dan ja, gebeurd op basis van archieven en plaatsbezoek, fotografie, een, een aantal rondleidingen gehad. Uh, zo probeer je het bij elkaar te uh, schrapen. En in de expo zien we dan voornamelijk toch een bepaald type van gebouwen. Wat is precies de focus van die expo geworden dan? Ja, in, um, de focus is dat we eigenlijk de ingrediënten uh, hebben proberen te onderscheiden en, en te tonen die, die zo'n opgave, uh, waarin het programma misschien niet voorop staat, uh, de ingrediënten die zo'n opgave eigenlijk interessant kunnen maken. Uh, dat zijn eigenlijk de ingrediënten die ik... Uh, die ik daarnet noemde, dus de overmatige de circulatie, de detaillering, de figuur. En we proberen ook te tonen dat eigenlijk dat zo'n opgave, en eigenlijk gaat het als het gaat over dragen inbouwen, het gaat over circulariteit, dat dat ook een opgave is die, waar eigenlijk heel veel rijkdom in zit. En omdat we ook merken dat als het gaat over duurzaamheid, dat dat, dat vaak. Um, en, uh, een technocratisch verhaal is. Een verhaal van scorelijstjes, uh, van um, uh, ja, eisen waaraan je moet voldoen, van programma's, uh, van uh, ja, kiezen voor, kies ik nu voor uh, demontabele wanden of kies ik voor extra hoogte. Uh, hè, dat zijn uh, dingen die, die, die ontwerpers en bouwweren waarschijnlijk wel kennen. En, um, en we denken dat het eigenlijk uh, een veel leukere opgave kan zijn. En dat is ook wat we proberen te tonen. En het project werd geselecteerd voor het bouwmeesterlabel, Erik. Dat, dat was wel nog bij jouw voorganger, denk ik. Maar ik, ik zie dat jij in jouw ambitienota uiteraard ook spreekt over slimme structuren. Dus ik neem aan dat het ook voor jou en ook voor het team een, een belangrijke onderzoeksopgave was. Kan je daar iets over vertellen? Waarom vind je dat belangrijk? Um, ja, ik denk... We, we, staan, we staan op het moment... We, de discussie over de bouwshift uh, loopt en... en de plannen beginnen stilaan concreet te worden om straks geen extra ruimte meer in te nemen. Dus sowieso zullen we minder nieuw gebouw gaan bouwen en zullen we ons meer focussen op het herbestemmen van bestaande gebouwen. Uh, dat is ook een opgave voor de nieuwbouw om ervoor te zorgen dat iets sowieso herbestembaar wordt. Ik denk ook dat we op het moment staan dat we na alles wat er is... Per definitie erfgoed is, omdat we eigenlijk in eerste instantie onder druk van circulariteit en, en, en het hele verhaal van, van, van wat een bouw kost aan transport en middelen, dat we van onder, vanuit die druk eigenlijk moeten beslissen dat we bijna alle gebouwen meer en meer gaan uitkleden en, en opnieuw, opnieuw aankleden, maar dat de structuur behouden zal blijven. van veel. Dus dat vraagt ook, denk ik, bijna een andere soort, Reflex van architecten en ontwerpers. En, en dan, dan vind je dan dat de voorbeelden die in de tentoonstelling worden aangegeven, kan je daar iets mee? Uh, gaat dat, uh, ik zie in jouw nota, zeg je van ik wil de Vlaamse overheid en, en, en publieke opdrachtgevers aanmoedigen om inderdaad bestaande gebouwen meer te herbestemmen, maar ik wil ze ook aanmoedigen om nieuwe gebouwen te maken. We zien hier op dit ogenblik weinig nieuwe gebouwen. Ja, ik denk. Wat, wat, een, wat, een specifieke, wat een moeilijke situatie is, waar wij veel merken in, in wedstrijden en opgaves. Er is altijd een enorme focus op een programma. Iemand bouwt een gebouw voor een programma. Die is de opdrachtgever, dus die geeft de opdracht om bijvoorbeeld een bibliotheek of een de wat te bouwen. En die gaat er wel vanuit dat van de ontwerper een antwoord krijgt dat één op één klopt met zijn huis, eisen van vandaag. En heel veel van die, van die opdrachtgevers, en dat is geen verwijt, dat is ook logisch, die hebben weinig boodschappen aan het feit dat we een gebouw maken waar we misschien later iets anders mee kunnen doen. Die moeten nu al schrapen om de middelen bij in te krijgen om überhaupt dat programma gerealiseerd te krijgen. En je voelt wel dat dat, een, dat, dat een, soms een soort spanning is, waar, waar je toch altijd moet op blijven inzetten om, om een gebouw te maken waar je minstens... Um, dat programma niet de dominant, de hele vorm en de uitdrukking van het gebouw laat bepalen. Mm -hmm. Nu hebt ze een beeld meegebracht vandaag. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Dat van het Altus Museum? Ja, ik heb het Altus Museum van uh, Schinkel meegebracht. Dat was het niet. Dat... <lacht> Dit is het wel. Nu, wat ik er interessant aan vind, eigenlijk. Um... Die, die discrepantie of die verwarring zit ook in dit gebouw. Eigenlijk is dat een gebouw dat heel hard vanuit het programma... dat op dat moment gevraagd was ontworpen is. Je ziet eigenlijk in de snede op de rechterkant... Uh, Schinkel voorziet kolommen om de vloer te dragen. En bovenaan kan hij de ruimte in één keer overspannen met een dak, dakspand. Dat was wat er toen uh, technisch mogelijk was... En hij zegt, dat, dat, klopt, dat klopt eigenlijk goed, want dan kan ik beneden alle uh, beelden tentoonstellen. Dan moet je die niet naar boven zullen. En dan kan ik boven de schilderijen zitten en dan staan die kolommen niet in de weg, want om naar een schilderij te kijken heb je wat afstand nodig. Dus eigenlijk bepaalt dat programma heel erg die structuur. Maar dat gebouw zit ruimtelijk zo intrigerend in elkaar, dat ondanks dat dat vertrekt van die specifieke vraag van dat programma, zoveel ruimtelijkheid biedt, Denk je vanuit dat dat eigenlijk op een soort van onlogische manier zodanig bij alle Duitsers in het hart gesloten wordt, dat dat altijd zal herbestemd worden. Dus eigenlijk is er nog een ander iets aan herbestemming. Als een gebouw zo specifiek en karaktervol met zijn omgeving en zijn context ergens staat, dan wordt dat voor iedereen zo interessant en belangrijk dat men wel ideeën zal hebben om daarin te doen in de toekomst. Ja. Dus dat is ook een vorm van herbestemming. Dus ik denk, we moeten niet alleen pleiten voor een soort van neutrale, uh, flexibele structuren. We moeten ook pleiten voor gebouwen met heel veel ruimtelijkheid en heel veel karakter. Want die zetten aan tot herbestemming. En misschien is het feit dat die kolommen voor sommige programma's in de weg staan, juist een initiatief om er iets mee te doen. Ik hoor daar een pleidooi voor goede architectuur en ook voor generositeit. Nou, uh, Mario, you brought another image. Uh, how do you look at an example uh, as the one of the Altus Museum? Because you and how does your example differ from the one of the Altus Museum? I think it's quite the opposite, I would say. <laughs> <laughs> yeah, you know, I brought uh, like one of my favorite buildings, but I think that fits quite nicely as a as a contrast. I think you said the building should have character, uh, the Richards Medical Research Lab in, uh, in Philadelphia, which is highly generic. It's made of uh, prefabricated parts uh, in a very intelligent way, like a children's kind of game put into each other and generates these kind of always the same pattern of spaces, but at the same time, it generates a very characteristic and very unique space. And, and this is a bit this interesting kind of... Uh, contradiction, hey? how, how can we create uh, a building that is particular but at the same time um, general enough to allow pretty much everything, yeah? ideally, of course it cannot, at the same time uh, it could even fulfill technically, theoretically that we take it apart just in the same way we put it together, It's, I mean also ideally reusing the components and not just using the building. So and. It goes back to kind of this kind of functionless time where the laboratory space was this one tower stacked and everything that is serving the tower, like the laboratory spaces, is just sort of like kind of outsourced into the core, bringing in all the media and separating the technical layer on the, on the ceiling, which is always accessible and also redefining the architectural space at the same time, giving it a scale, and also vertically organizing all the transportation, all the, the circularity in the core uh, and giving it also like an internal kind of mini city organization uh, for further completely reinterpretation. Uh, what is the role the constructions plays when we talk about robust open buildings? Eh? We see here a particular kind of construction and, and, and in the, the examples in the exhibition also, it's uh, the, the grids. often, uh, is that uh, the thing we need to do for robust buildings? Yeah, I think it's interesting that, the, that this kind of uh, flexibility was always in Kahn's mind. I think when he, when he spoke about it, the kind of a laboratory space is something that's unpredictable. It's a research space that is always changing and if you look I looked a bit for nice photos and you see how differently these spaces are used and they're also failing at some point. The people are saying then the, the climate inside it's not working and so on. It's like the modernist dream. But but at the same time it's very flexible as it was planned and uh, at the same time um, the architect gives a clear framework of what is allowed and what the user can appropriate, what can be uh, this kind of micro world inside that can be completely determined by the user. And if a new user comes in, we can also imagine that there could be um, any kind of offices, I could even imagine there being apartments. So I think there's a, a general quality, and I think it would be interesting to play through scenarios just as Khan did at that time, to maybe understand what are General architectural qualities necessities for all kinds of functions um, Bringing the people in into a kind of a common space um, Serving the people with technical needs whatever and what is kind of the common Areas that every that every building would need at some point what would be generic part? Mm -hmm. yeah? Uh, all of you are the practicing architect. How do you think, uh, what does it mean for the architectural practice and for the quality of the built environment to build more robust uh, open buildings? Do, is there a need for another design attitude? No, I think that th there are a lot of reasons to, to um, build robust and, and open buildings. Uh, for, for us, for me, uh, aesthetically it's quite uh, convincing, but also when you think of um, sustainability to have a, a building that could live through many lives. Uh, over the last 10 years we've been working a lot with um, uh, remodeling of buildings, uh, most of them in inner city situation in Stockholm and Gothenburg. And it sort of proves that uh, a good building from, say, the early 1900s or late 1800s are quite open uh, to to change, even though they have one load-bearing wall towards the street and one towards the back and perhaps a wall in the middle. It sort of gives a possibility to use it as an as a office space, which works very good because you have the depth of the room and you have the sunlight light coming in to a six-meter line. So it's it's always good to start with uh, buildings like that, uh, but you brought another. Yeah, bizarre. yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> Th this is an example of uh, another transformation, which is one of our smallest projects. And I, I, although I like uh, Jasper's examples very much, I thought that I might uh, bring something with a bit of contrast. Uh, this is an example of a, a, a real circular situation. And it's quite common in Sweden that you, you move a log house like this to another uh, uh, situation. For instance, uh, my winter holiday home has used to be a school, and then it's it was moved to another location. In this case, uh, the, the the top left picture is from the original situation, and as you can see, we. There was a need for another program, more space, so we added like a, uh, a framework to make it possible to, to have two stories instead of one. Uh, another aspect of this building, which we sort of tried to implement in our other work, is that we tried to keep every sort of tectonical element uh, very simple so we try to work from easy uh, like just uh, solid wood and uh, simple steel profiles which i think is a way to to make the make it possible to change and maintain the, the building over the years because i think that at least in sweden there's a, this trend that when you construct an office or something, you buy a complete facade package from, like Chicco or something, which can't really be maintained. They have to be changed in 30 years or something. I don't think that's a good solution for the future. Mm -hmm. Jasper, this yeah. is iets helemaal anders dan de voorbeelden die jullie hebben getoond. Hoe kijk jij hier naar? Ja, ik vind dat... Uh, so, these, these examples are really interesting, because... Um, uh, our project is kind of grounded in an in, in institutional context or professional context of uh, uh, competitions and briefs and and, and and these examples highlight something else. So for me, um, uh, a house such as Nanberge is really interesting, interesting because it's about um, also, a, you can make it yourself, you can yeah. do it yourself. And this is something that uh, gets lost in uh, bigger buildings Um, also, and that's something we obviously, uh, so we also did, I, I talked too long uh, just now, but uh, we also did talks with um, with several actors and we did an expert meeting, and, and um, what um, uh, was really important, uh, and, and uh, some of the, the uh, one point that was stressed there was that ownership is really important, so you cannot do everything you want in a big building that you share with other people, mm. but The, the fun of making such a thing and the freedom is really uh, something that is uh, uh, that that you can strive for a bit uh, for an organization in a big building to uh, maybe uh, have some freedom to um, to reconfigure their own space or something like that um, and um, um, also Eric's example is uh, I think it kind of highlights something that we came across during the project that there's really, so we also talked about generic and specific, but I think, and Mario, you also said this once, that um, even these factories or are, are also uh, subject to rules and, and um, constraints and, and so there really is no such thing as generic, it's only generic if you don't know the specifics, I think, um, and um, but it's, um, So that also highlights there's in in in these examples, and this is obviously a totally different example. Uh, uh, even if, if if it's about structure, there are rules and, and there's lots of input that you can work with um, that can um, shape your building. And um, for instance, uh, well, something we want at, at some time thought of in in our offices. If we uh, have a plan with columns, then the column is either round or square. And that's <laughs> and that's it most of the time. But we all love Pires buildings uh, in La Havre, and we never get to that specificity. Um, but we would like to. So that's, uh, and, and, and I think that shows in the Altus Museum that there are good reasons to uh, do it Like that, he had his reasons, but you have to dig, and uh, well, then, then there's the result. Uh, so, really interesting. Uh, yes, indeed, and the last word is not is not said of course, but we have a time schedule to follow, and we uh, are already a little bit behind. So, but uh, als er vragen zijn van de zaal, in de zaal aan deze sprekers, dan mogen die al vastgesteld worden. Zijn er vragen? Indien niet, dan uh, nodig ik graag de volgende sprekers uit op het podium. En dan dank ik deze sprekers. APPLAUS de volgende sprekers zijn geen ontwerpers en onderzoekers, maar wel een coördinator van een kunstenorganisatie, een projectontwikkelaar en wat we gerust een opdrachtgever die het licht heeft gezien als het gaat over robuuste en open gebouwen, uh, mogen noemen. We zullen het in deze gespreksronde, zoals ik al zei, dan ook minder hebben over het ontwerp, dan wel over het realisatieproces van de gebouwen uh, en het gebruik in de tijd. Steven de Kloet, aan, de, uh, aan uw linkerzijde, is directeur bouwprojecten bij AG Vespa, die met een ontwerpwedstrijd en een specifieke benadering van ontwerpopgaves mee dit onderzoek heeft gevoerd. Peter Gestels, naast Jaster, Jasper, is directeur ontwikkeling bij Van Roei Vastgoed. En Evi Swinne is een van de bezielers van TimeLab. Zij mag zichzelf en TimeLab zo dadelijk uitgebreid voorstellen. Evi, het beeld dat jij selecteerde, toont jullie experiment met veranderend gebruik in een bestaand gebouw waar normaal bij vergunningsaanvragen elke ruimte met een welbepaalde functie moet worden gelabeld. Kan je wat meer vertellen over Timelap en het traject dat jullie zijn opgestart? Ja, dus Timelab is een, een organisatie in Gent en we hebben eigenlijk onze oorsprong in de hackers- en makersbeweging. en dat is niet onbelangrijk. Um, want eigenlijk waren we helemaal niet zozeer op zoek naar een infrastructuur om onze functie te huisvesten, maar uh, is het hele bouwproject waar we ingestapt zijn een drietal jaar geleden eigenlijk een, een logisch gevolg van een onderzoeksvraag rond het delen van, van ruimte, het delen van machines in een makerslab en de hele filosofie van de makersbeweging die mij wel fascineerde, uh, hoe dat open source bijvoorbeeld ontwerpen samenwerking tussen mensen om tot het naar, een, naar een resultaat te komen dat, dat ze open is, dat een open einde heeft, dat een verandering kent in de tijd um, en de, het gemak waarmee die, die, die dat soort van communities uh, gaat samenwerken waar er geen discussie is rond eigenaarschap um, en, en, en, uh, en, en, en um, ja, IP en, en dergelijke zaken. Dus de, de, de vraag die uit dat lab eigenlijk uh, kwam van hoe kunnen we dat nu gaan vertalen naar, naar echt infrastructuur gaan bouwen en, en um, hoe flexibel moet die infrastructuur dan zijn. Hij um, ja, heeft verschillende namen gekend. Uh, dynamisch bouwen, omkeerbaar bouwen, flexibel bouwen, regeneratief bouwen. Um, elastisch bouwen hebben we het uiteindelijk genoemd. Um, met, het, met het idee daarachter van hoe kan je vanuit diezelfde filosofie van openheid en van gedeelde ruimte uh, naar architectuur gaan kijken. Uh, dus dat concept bestond eigenlijk al vooraleer dat we het, uh, het pand gevonden hebben, waar we dan uiteindelijk de verbouwing uh, zijn gestart. Um, en het was eigenlijk ook, we hadden een beetje al berekend, van wat hebben wij nodig minimaal voor onze, voor onze functie? laat ons zeggen, 400 vierkante meter. En we vonden, heel typisch ook voor tijdelijke invulling, een veel te grote infrastructuur. En dus die overcapaciteit, dat, dat zie je wel gemakkelijk in, in, in tijdelijke invulling en veel minder in definitieve bestemming. Dus we vonden een oud fabriekje in een wijk, um, jaren 30. Um, Blackfield, enorm vervuild, um, van, een, van een private partij. Um, waarbij dat wij als VZW een, een erfpacht bij afgesloten zijn en dus eigenlijk als, als bouwheer gaan optreden zijn. Wat ook wel belangrijk is, is dat wij tijdens die hele periode in het pand hebben uh, gewoond, ik bedoel gewerkt, um, maar voor ons wel komt dat heel dicht op elkaar. Uh, dus we hebben heel het bouwproces eigenlijk voortdurend opgevolgd en, en, en, toepa en, en wijzigingen aangebracht tijdens het proces. Um, um, dus ja, wat, wat, wat dus wel belangrijk is... 1.800 vierkante meter, vandaar nog altijd als ik daarin rondloop, denk ik van is veel te groot voor wat we eigenlijk nodig hebben, maar wat, wat is de mogelijkste capaciteit die op wijkniveau, want het is een heel dense wijk, um, heel afgesloten ook in het, in het Gentse, 9000 Gent, maar eigenlijk in een, in een hoek die, die zeer onbereikbaar is, um, zijn we samen met ATWO-architecten gaan kijken van op welke manier kunnen we dit pand gaan ontwikkelen met tijd als een belangrijke parameter. Als timelapse is tijd iets wat ons enorm fascineert, al heel veel jaren. En het, het idee dat die openheid in, in de tijd en de aanpasbaarheid voor volgende generaties deel moet zijn van, van ons ontwerptraject. Um, ze hebben drie jaar lang op die, op die werf gezeten um, en ik heb het schemaatje van, uh, van Jasper net ook al gezien van, van Stuart Brand, die eigenlijk al zei dat um, forms follows function eigenlijk een leugen is en um, dat de function eigenlijk de form meldt. Dus dat er door het gebruik een en, en overmacht komt uh, op het gebouw. Um, en dat is ook iets wat we heel erg hebben ontdekt. Op dat moment wordt het gebouw eigenlijk een gesprekspartner. Dus wij zijn doorheen de tijd, door daarin te leven en, en te werken en voortdurend te gaan aanpassen en met alle problemen geconfronteerd te worden, zijn wij het gebouw gaan bekijken als een actieve speler in ons proces en niet als een, als een functioneel omhulsel. Um, en als je dan gaat kijken in het kader van duurzaamheid en duurzaam bouwen, wordt dat eigenlijk nog, nog, nog dwingender. Um, want als je kijkt bijvoorbeeld naar dit gebouw, is heel erg ingesloten in binnengebied en, en krijg je een, um, een, een enorm dwingend kader van het, van het bijna ontoegankelijk gebouw waarmee we gestart zijn. Dus die, die, die oriëntatie van dat gebouw is eigenlijk iets wat het meeste impact heeft. Um, en, en eigenlijk een functie is iets wat na een aantal jaren alweer, alweer verdwijnt of verandert. Dus we zijn vanuit dat tijdschip idee gaan, gaan bouwen en we hebben dus eerst gaan kijken van wat is die oriëntatie in de wijk, hoe kunnen we, hoe kunnen we gaan kijken welke, welke rol we kunnen gaan spelen in, in, dit, in het sociaal weefsel. En de tweede fase zijn we vooral naar, het, naar de robuuste infrastructuur gaan kijken en hebben we die zo, zo, zo stevig mogelijk gemaakt, wat dan niet evident was op een morasgebied in Gent. Heel veel stabiliteitsproblemen, het gebouw was eigenlijk heel ontoegankelijk. Um, en opengemaakt, centrale circulatie uh, uh, aan toegevoegd. Um, en dan de derde fase, dus dat is, echt, dat is niet echt heel erg... Lineair, maar toch wel. De derde fase zijn we pas naar de technieken gaan kijken. En op dat moment beseften we dat als we naar circulaire technieken willen gaan, dan kunnen we niet gaan compartimenteren. Dus het idee van de maximale capaciteit van het gebouw te gaan benutten in het produceren van energie bijvoorbeeld, dus zonnepanelen, het opslaan van hemelwater, kan je niet gaan combineren met het compartimenteren en het gaan onderverhuren van die ruimtes. Dus... Vanuit het idee van we gaan hier gewoon maximaal uh, uh, uh, energie gaan produceren en dan pas gaan we kijken wat we ermee gaan doen. Zitten we met een overcapaciteit aan, aan zonne-energie en, en water. Waardoor de functie, dus de laatste fase, een soort van gevolg is van uh, wat we op dat moment hadden. Een hele open ruimte met die circulaire energie. En wordt die functie ook iets wat dan niet alleen binnen de grenzen van het gebouw afspeelt, maar dat we nu eigenlijk in de volgende fase gaan kijken van hoe kunnen we naar de wijk toe bijvoorbeeld die energie gaan gebruiken um, en, en een soort van commons gaan maken van water en, en, en, en warmte uh, in functie van um, ja, publieke ruimte, laten ons zeggen. Dus dat was eigenlijk, daar zitten we nu vandaag. Dus vandaag zijn er een aantal functies wel gedefinieerd, maar het hele proces is omgekeerd verlopen dan normaal gangbaar is in een bouwproces. Ja, interessant. En, en welke gebruikers zitten er zoal in, in jullie gebouw dan? Nu, zit er, nu zitten wij daar zelf uh, en een aantal van onze projecten. Um, er is, we hebben een soort van type ruimtes gaan ontwikkelen waar verschillende uh, gebruikers uh, gebruik van maken. Dus er komt, vanaf april zal er ook een restaurant zijn. En dat restaurant is een infrastructuur met een keuken en 50 zitplaatsen. En dat gaan we ver, verhuren aan een aantal partijen die die foodformules gaan gaan toepassen daar in die ruimte. Dus geen enkele ruimte is exclusief voor ene partij. Bijvoorbeeld We hebben ook een school in ons gebouw gehad, een klas. Uh, die klas die had exclusief uh, gebruik tussen acht en vier. Maar alle andere tijd um, was het, is het beschikbaar voor andere functies. En zo is er eigenlijk geen enkele ruimte die afgesloten is. Er zijn geen binnenmuren en, uh, en is er geen enkele partij die exclusief gebruik maakt. Dat is het concept, maar tegelijkertijd ook de moeilijkheid in het uh, maken van afspraken. Ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat je dan tegen wel wat grenzen uh, mm -hmm. en, en uitdagingen botst. Uh, zijn daar lessen uitgeleerd ondertussen? Uh, en zijn er lessen te leren voor ook nieuwe gebouwen? Uh, om daar toch op een bepaalde manier constructie, technieken of architectuur voor aan te passen? Heb je daar een idee van? Ja, ik, ik, vind het, ik vind zeker de keuze om, om vanuit het, uh, het geheel van het gebouw te gaan kijken naar die energie, bijvoorbeeld, vind ik een, een hele interessante piste, die, die ik denk dat we zeker nog meer uh, kunnen gaan exploreren. Um, wat we nu vooral op botsen is het juridisch kader. Uh, juridisch kader van, van verhuur, uh, medegebruik. We um, hadden natuurlijk al wel een aantal tijdelijke invullingen gedaan... ...waar dat je een soort vanzelfde contracten hebt... ...maar um, ook het, het gedeelde onderhoud... Um, het, ...het omgaan met die gedeelde capaciteit van energie bijvoorbeeld... ...en hoe dat je die gaat verdelen... Uh, hoe je die gemeenschappelijke kost gaat dragen, dat zijn vandaag wel de, de grote uitdagingen. En het, het, het komt er eigenlijk op neer dat je partijen zoekt die een meerwaarde zien in het delen van ruimte uh, en het niet um, erbij nemen omdat ze eigenlijk geen andere keuze hebben. En dus je gaat, we gaan echt heel goed, moeten heel goed zoeken naar de juiste, de juiste partijen. Die zijn, die zijn niet zo dik gezaaid. Ja, ik hoor daar ja. woorden als onderhoud en beheer ja. en kost. En dat is iets waar jullie, Peter, waarschijnlijk als projectontwikkelaar ook alles van weten. Uh, jouw collega, Jona, in de expertenmeeting die ik ook begeleid heb, uh, die voerde vanuit het project, de projectontwikkelaar sterk een pleidooi voor het beheer van of de verantwoordelijkheid vanuit jullie organisatie voor het hele proces van ontwerp, overbouw tot onderhoud en beheer. Dat lijkt enigszins lijnrecht te staan op wat Evi hier vertelt. Hoe, hoe, hoe, sta, hoe sta je, hoe kijk je daarnaar? Dan. Uh, ik heb inderdaad een he, figuurtje daar meegebracht over de TCO. Ik weet op zich of dat niet zo afwijkend is van uh, wat heef net heeft gezegd. Ik denk, maar om te beginnen moet je alles een beetje in zijn tijdskader zien. We, wij zijn nu bezig met dat soort van projecten. Projecten waar dat we 25 jaar geleden niet mee bezig waren. Dat is ook iets dat gegroeid is door de jaren. En waar dat je dan inderdaad ook gaandeweg een stuk expertise op doet. En ik kan u verzekeren, als we dan specifiek blijven bij... De zwembaden, het eerste zwembad zoals het er nu uitziet en het zwembad dat er nu... En het laatste zwembad, is een, dat is een wereld van verschillen ook. Nu... Dus die um, zwembaden waar je naar refereert, dat zijn de sportoases sport waar, waar sport jullie inderdaad dat de, ja, hele projecten de hele project in ja, die handen hebben? Hè? Nu, um, dat heeft gevolgen op, op tal van, uh, van onderdelen van heel uh, van het proces. En, maar het belangrijkste is dat, um, en ik denk dat heel wat van onze collega's dat... Uh, daar nog niet naar kijken, maar dat je inderdaad heel het, uh, de levenscyclus van zo'n gebouw in Hoge schouw neemt. En hetgeen waar evident net over sprak, dat is inderdaad een gebouw dat een stuk een, een eerste levenscyclus heeft gehad en een tweede uh, begint. Ik kan me perfect zoiets voorstellen, ook bij, bij een, een sportgewaas, niet bij allemaal. En daar uh, vind ik uh, hetgeen wat uh, Erik gezegd uh, dat straks gezegd heeft, over die authenticiteit van het gebouw, die, uh, het karakter, hoe dat, dat aanspreekt aan, uh, uh, aan het, ja, het geweten van de mens om, om daar inderdaad iets mee te doen. En dat die gebouwen zich automatisch zullen lenen tot, uh, ik ken het gebouw in Gent niet, maar ja, op zekere moment, uh, in zekere zin, vragen sommige gebouwen om, om inderdaad zo'n zo herbestemming, herinvulling te krijgen. En wordt dat inderdaad bepaald vanuit, een stuk vanuit die architectuur? Dus ik weet niet, om, te, om, te, om terug te antwoorden op uw vraag, of dat er effectief zoveel verschil is. Ons vertrekpunt is totaal anders. Um, en het is ook niet onze. Uh, het, het, het faciliteert een aantal zaken om zo te doen. Het geeft ook een heel ander insteek. En het treedt een beetje uit het traditionele model dat vandaag op tafel ligt. En ik denk dat dat juist. Het gegeven is waar we mee, mee verder willen gaan. We uh, je inderdaad ook niet vergeten, de, de, die, die investering is één ding, maar hoe kun je inderdaad, he, een stukje die overmaat, een stukje die flexibiliteit, hoe kun je die in een gebouw brengen? Als je alleen kijkt naar die oorspronkelijke investering, dan moet je toch veel verder kijken in heel dat, uh, heel dat gebeuren. En dat kun je alleen maar doen door inderdaad die kosten ook in, in, in rekening te brengen. Misschien nog een, een uh, ander punt daarbij. Is, uh, uh, wat is de. Uh, het gegeven is gewoon vandaag dat, uh, en ik denk dat het ook zo in het gesprek uh, met de experts vooraf uh, is gezegd, de, de werkelijke kost uh, om iets af te breken en terug op te bouwen, uh, die komt nooit naar boven. Uh, die blijft er, uh, dat is een stukje het marktmechanisme. Maar we kunnen misschien, maar dat is misschien een brug te ver, misschien wat vergelijken met uh, wat. Uh, wat met de vleesprijzen vandaag gebeurt die inderdaad onder de kostprijs zitten als we zouden moeten betalen als we, maar ik durf het rustig doortrekken naar de bouw, als alle uren zouden betaald moeten worden en ik denk dat de architecten de eerste zullen zijn om dat te bevestigen als alle uren in de bouw betaald moesten worden die gepresteerd worden, zou de bouw veel veel duurder worden dus die, die reële kostprijs komt daar inderdaad niet naar boven Jona heeft daar de vergelijking gemaakt kostprijs van de de skeletbouw, 200 euro de vierkante meter, wat uiteindelijk maar, uh, dat is een 10, 15 procent van de kostprijs van, van een nieuw gebouw uiteindelijk. Dus, en als dan de afweging moet gemaakt worden, behouden of uh, nieuwbouw, ja, dan valt die inderdaad dikwijls uit in het nadeel van de, uh, als het zuiver op basis van rendement uh, ge moet gebeuren, in nadeel van de, uh, van de renovatie uit. Uh, of de herbestemming van hetzelfde gebouw. Is dat iets wat jullie ook opmerken, Steven? Jullie zijn publieke opdrachtgever. Um, ja, hoewel dat ik wel merk dat, um, um, dat de reden om te herbruiken ook toch vaak een, van culturele aard is. Of, of, of qua, dat is dan de dierbaarheid. Of, dat is dan terug dat thema dat er juist uh, ook even aangehaald werd. Als ik denk aan onze reddingsactie van de virusblokken in Antwerpen, dan had dat vooral te maken met... Uh, niet met financiële logica, maar dat wel vooral te maken met een, een, een maatschappelijke logica of een culturele logica. Om een uh, gebouwencomplex met die uh, afwerking, die charme, die um, waarde op die plek in de stad, om die sowieso um, niet te niet te doen. Hè. Dus um, ik denk dat, uh, en dat is natuurlijk het verschil tussen een. Uh, een uh, klassieke ontwikkelaar, hè, maar waar zeker geen, allez, ik bedoel, hè, zoals bij Van Roei en een, en een uh, publieke uh, ontwikkelaar of, of, of, hey, of overheid, dat er daar misschien nog een iets andere redenering uh, achter zit of dat er daar, uh, nog. Uh, dat, dat dat misschien een essentieel verschil is. Um, maar ik denk dat in onze afweging het vaak eerder daarover gaat dan uh, alleen niet dat, dat de kostprijs um, geen issue is, maar dat dat. dat um, ja, dat er toch heel hard naar de andere ook wordt gekeken. Ja, jullie zijn dan toch wel een witte raaf onder die opdrachtgevers. Ik ken er niet zoveel. Ik bedoel, waar dan uh, die vraag? Of, uh, jullie trekken het zelfs open naar woongebouwen, uh, waar bij de andere voorbeelden... Dan gaat het vaak over bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, oude pakhuizen die, uh, die kantoren worden en dergelijke meer. Al is een kunstencentrum hier en daar. Maar jullie inderdaad, gaan daar veel stappen verder in, als ik het goed begrijp. In de herbestemming? Of, of in uh, ja, in, de... in het, uh, het opentrekken en zelfs ook bij het maken van nieuwe gebouwen. De vraag naar die robuustheid in de toekomst. Hè, waar ja, die, uh... we zijn ermee bezig, maar ik moet ook eerlijk zeggen, dat is ook een, een, een, een evolutie. of uh, Dat is iets dat de laatste uh, periode uh, harder en harder in de picture komt. En dit is hier een voorbeeld van het, ik heb dat ook gekozen... Um, omdat dat ook een project is dat um, uh, tijdens het uh, traject dat ik met Jasper heb gelopen, rond uh, en interviews doen met allerlei uh, interessante uh, mensen in het werkveld, hè, um, dat we daar uh, toch de link hebben gelegd tussen de, de, dat traject en uh, de, het studiewerk van dit project. Dat is een project, een brandwerkkazerne met kantoren boven en waar dat we eigenlijk van de, bij de projectdefinitie al heel duidelijk hadden weergegeven of gevraagd van ja, we willen echt wel een onderscheid tussen de primaire, de secundaire, de tertiaire structuur. Dus er zat van scratch wel uh, iets in, maar eigenlijk hebben we een de route vastgesteld dat dat verre van voldoende is, omdat uh, ja, op momenten dat we dan eigenlijk beslissingen moesten nemen om kantoren te realiseren bleek er plots uh, covid op te duiken waarbij dat dan natuurlijk een gigantisch risico werd om kantoren te ontwikkelen en we dus toch wel uh, op zoek moesten gaan naar van ja als we dit project willen doen um, omdat we het ook wel een interessant en goed project vonden ja dan moesten we toch echt wel uh, alle mogelijke andere invullingen van scholen kinderrechtverblijven, hotels huisvesting uh, uh, moesten we toch allemaal mee onderzoeken um, en ik vond dat wel een heel leerrijk proces, omdat het um, toch wel toont hoe ver dat, dat gaat. En, en als je dus effectief van dag één uh, wilt nadenken over van, ja, wat zijn er op termijn allerlei mogelijkheden en hoe zorg je ervoor dat je veel mo uh, mogelijk houdt, dat dat wel best vergaand uh, is en dus dat er... ...vaststellingen als ja, de, de betonkernactivering voor een kantoor... Uh, ...dat dat eigenlijk gewoon uh, compleet uh, irrelevant is uh, voor woningen... Of, uh, ...of dat je gewoon gigantisch hard moet nadenken over schachten... ...dat je opbouwt van vloeren en zo verder. Hey, dus eigenlijk dat, dat als je van dag één alles wilt mogelijk maken... ...dat je dat eigenlijk toch wel heel hard moet onderzoeken... ...en dat je niet alleen uh, in het beginfase... ...maar dat je eigenlijk elke ontwerpfase opnieuw... Uh, met z'n allen aan de tafel moet gaan zitten en alle mogelijke scenario's toch mee moet uh, bekijken om maximaal op termijn heel veel mogelijk te maken. Uh, en, uh, ik vond dat eigenlijk wel best een, uh, allee, niet alleen interessant, maar ook wel een confronterende oefening om uh, uh, vast te stellen hoe, met hoeveel zaken dat je eigenlijk moet rekening houden. Uh, als je wil dat een gebouw op termijn uh, niet moet afgebroken worden uh, omdat er een andere een ander programma moet gehuisvest worden. Ja, zeker. En, en inderdaad, de urgentie van materiaal, grondstoffen tekorten en dergelijke meer, die ja, speelden daar natuurlijk allemaal in mee. Dat speelde zeker een rol. En, en, um, en, en tegelijkertijd komt een ander soort uh, vraagstuk tegen. Bijvoorbeeld, de uh, sokkel is een brandweerkazerne, ja, ga je compromissen vandaag sluiten in een brandweerkazerne, wetende dat veiligheid en de interventietijd zo cruciaal... Is? Dus allee, je moet over heel veel zaken uh, nadenken... Um, ja, nu, ik herinner me van tijdens de expertmeeting ging het op een gegeven moment ook van ja, we moeten zelfs onze budgetten intern als opdrachtgever anders gaan verdelen. Ja, klopt ook, omdat uh, meestal als we, dit, dit is een uitzondering, maar als wij uh, als, be als bedrijf voor, uh, voor de, de stad Antwerpen projecten realiseren met budgetten die dan zogezegd uh, eigendom zijn van een of andere uh, stedelijke entiteit en, en waar een schepen verantwoordelijk voor is, ja, is het heel moeilijk om die te overtuigen om toch meer te investeren voor het geval dat er ooit een andere uh, functie, waar dat die schepen dan niet verantwoordelijk voor is, dat dat dan toch moet kunnen gerealiseerd worden. Um, dus ik, ik denk dat er gewoon, uh, maar dat is dan zeker in een, uh, een, uh, een grote overheid zoals, hè, ik kan mij voorstellen, de Vlaamse overheid, de federale of, of, of grote steden, dat, dat, eigenlijk, dat er moet op, op, na, over nagedacht worden en dat er dus echt gewoon... Uh, een opsplitsing moet komen tussen ja, wie, hoe financierde je structuur en hoe fi financier je uh, invulling. En, en uh, soms denk ik zelfs dat je veel verder moet nadenken van ja, het debat over uh, van wie is de grond. Uh, uh, ja, kun je kunt ook de vraag stellen en van wie is de structuur en wie zorgt er voor de invulling. Dus ik denk dat er uh, nog wel wat vraagstukken liggen waar dat er uh, waar dat moet nagedacht worden. Uh, net om te kunnen realiseren waar het er hier in deze tentoonstelling een pleidooi voor wordt gehouden. Tips voor andere opdrachtgevers? <lacht> Lessons learned? Lessons <lacht> learned. Uh, ja, ik denk voor, voor mij is het toch wel... Um, uh, de, de belangrijkste is eigenlijk een heel eenvoudige les, maar dat is eigenlijk dat, dat je doorheen het ganse traject van dag één uh, tot de laatste dag, uh, dat, dat dit vraagstuk mee moet bekeken worden. Ja, een andere tip die ook in dat kader met de expertmeeting was, was de, de waarde van een experiment uh, te doen. Wat misschien één keer lukt en dan uh, nog een keer. En dan kan uitgroeien tot een soort advies wat wordt meegegeven, maar wat nog niet verplicht uh, is. En dan kan dat doorrollen. Hè. De, Christian Boret gaf daar toen een voorbeeld van uh, als het ging over passief uh, bouw, hoe dat uh, ook zo, dat balletje aan het rollen was gebracht. Um, en de, ja, dat daar dan ook ja, voor opdrachtgevers een, een mooie taak uh, weggelacht was. Inderdaad, iets om in de ontwerpopgaven, open oproepen en dergelijke misschien echt als een, een randvoorwaarde mee te geven na dit experiment?